Vandaag vrijdag 9 februari en dit is de Battenvieren-podcast. Ik zit hier met uh, mijn sidekick Wim. Hallo uh, luisteraars. En uh, we zijn hier uh, op bezoek bij Patrick Kikker voor de tweede ja. keer. Leuk jullie weer te zien. Of ja, Wim jou voor het eerst. Ja. <laughs> Julian jou voor de tweede keer. Superleuk, Ja. De vorige keer was ik er inderdaad niet bij... ...maar het is in ieder geval wel, uh, ja, wel leuk... Ook dat, we, ...dat we elkaar nu ook voor het eerst ook ontmoeten. Ja. En uh, ja, ik, uh, ja, vandaar ook heel ontzettend veel leuke onderwerpen hier. Ja. En... Op het zag ik al, zag ik al staan. Ja, we gaan even kijken naar... Uh, uh, ...ja, inderdaad... ...hoe die... Um, uh, ...hoe de eigenlijk ontwikkelingen in de journalistiek gaan... ...hoe uh, relletjes zich ontwikkelen... ...en... Uh, um, ...ja, hoe Patrick hier... Uh, ...hoe jij daarnaar kijkt... ...hoe dat... Dat gebeurt, die mechanieken daarachter. aan de hand van een paar actuele voorbeelden. Uh, beelden, ja, ja, de VI-rel en de Jernas-rel. Uh, het komt allemaal langs vandaag. Het komt <lacht> <Het> allemaal langs <lacht> ja. vandaag. Maar Work. eerst even, hoe heb je teruggekeken op onze vorige aflevering? Ja, positief. Ik heb er wel leuke reacties op gehad. Dagelijkse standaard hadden er natuurlijk ook een uh, artikeltje van gemaakt. En ja, waar ik dan ook uh, de NPO kritisch tegen de daglicht kan houden... ben ik altijd blij. Ik schrijf ook columns voor radio.nl. Laatst hadden we weer die verschrikkelijke gouden radioring-uitreiking. Uh, de televisiering, maar dan voor de radio. Ja, en ik weet hoe daar achter de schermen over gejureerd wordt. Ja, het is gewoon echt... Uh, wij van WC Eend... Adviseren wc-engt. Dat dat, ja, wordt, wordt het al echt ook in, in, in... ...want zo zie ik dat dan voor me... ...wordt het ook echt ook in achterkamertjes... ...dan al een beetje, een beetje besloten... ...van nou god, die, die gunnen we het wel... ...of die gunnen we het wel. Nou, ja, of, is, wordt... is, is, zit er bijvoorbeeld een bepaalde gunfactor... achter? Zeker, of, het, is net het, ik als een, het is net als een kabinetformatie. Het is gewoon van nou oké... Okay, ...we zitten hier dus met de vertegenwoordiging... ...van Radio 538... Eh, ...Radio 2, Radio 3... Eh, ...Avrotros... Nou oké, okay. Q Music, dan krijgt Q Music. Oké, okay, dan willen wij wel dat die, dat talent van ons die prijs krijgt. Oké, okay, dan krijgt uh, Gerard Ekdom van Radio 2, krijgt uh, Gouden Radio Ring. Ja, maar dan zegt uh, de Dalba Radio Groep, we hebben ook nog Radio 10. Oké, okay, dan krijgt Radio 10. Ja, je kan zeggen, heb je er dan bij gezeten? Ja, ik weet hoe het al tientallen jaren zo gaat. Het is inderdaad gewoon elkaar van alles toeschuiven. En dan in Gooiland en in Hilversum gaan we zeggen van... Oh, wat had ik nou nooit verwacht. Gerard Enkel te de Gouden Radioring. Oeh. Wat, ja. Allemaal acteren, allemaal acteren op het Ja, en ja, wat bereiken we daarmee? Wordt, nee? wordt er heel erg naar, naar de rol van de luisteraar ook gekeken. Want ik weet bijvoorbeeld dat op een gegeven moment de televisering, uh, dat toen V.I. het werd, dat inderdaad Bert van der Veer bijvoorbeeld, uh, die sprak daar schande toen, uh, ja. toen van, van. Nou, dat, dat kon toch niet zo'n programma. Nou ja, dat heb je met die, dat stemsysteem. Hè? Dat is het leuke aan VI, waar we natuurlijk ook zo ja. over gaan praten. Ja. Die hebben natuurlijk een enorme following. En ook een enorme gunfactor. Omdat je weet, eindelijk is eerlijke mensen op televisie... die durven zeggen wat ze vinden. En ook al wordt het niet geaccepteerd door de gemiddelde goodmensch op Twitter... we zeggen het gewoon, want we vinden het. En we weten dat heel veel van onze kijkers het ook vinden. Dus uh, ja, bij de radio, zeker bij de NPO, wordt natuurlijk... Ja, je moet heel voorzichtig zijn, anders ben je je baantje kwijt. Dus ja, de following bij de radio is veel kleiner. Uh, het enige waar, waar je nog een beetje stemmen kan krijgen... Is door, dan hoor je ook op de dag van de radioring... gaat iedereen dat telefoonnummer duizend keer roepen in zijn uitzending. Mm -hmm. Zo is het ook belachelijk dat de NPO een betaalnummer heeft... waar je naar nou moet bellen uh, in Voice of Holland-achtige constructies... wie dan de populairste radiodistrict is. Het gaat daar zelden om de inhoud. Het gaat inderdaad wie, wie heeft de grootste bek en wie is het populairst... Ja, maar dat is grappig, want je hebt het over uh, radio-following. Dat is heel, heel, heel, ja, heel klein eigenlijk, versus tv-programma's. Maar in podcast wij merken in ieder geval dat wij uh, hele trouwe luisteraars mm. hebben. Ook die naar onze borrels komen en zo. Ja. en uh, ja, Hoe gaat het dan bij jou? Uh? Nou ja, jullie durven, net als ik, ook gewoon uh, pittige uitspraken te doen. En ergens voor te staan en je niet te schamen. en ook Kijk, ik weet dat ik nooit meer bij de NPO aan een baantje zal komen... Heeft dat met mijn kwaliteiten te maken? Nou, ik durf zo arrogant te zijn om te zeggen nee. Het heeft te maken met dat ik me uitspreek tegen de NPO. In columns, in podcasts, ook bij jullie, maar ook in de podcast uh, Praat over Bewustzijn. Ja, en dat, dat, dat is toch. En dan zeggen mensen, ja, maar het is toch, dat, is, dat kun je toch ook wel begrijpen. Laatst had ik een column geschreven voor die radio. -ring. Ik zei: want dat is je pleegt zelfmoord in de media als je zoiets schrijft. denk je, ja, maar hoezo? Sinds wanneer kunnen we niet tegen een kritisch kijk? Ik betaal het toch al mee? Mag ik er dan niks over zeggen? NS mogen we natuurlijk wel, als vandaag weer blaadjes vallen of morgen valt sneeuw, dan mogen wij van de NS roepen wat we willen. Maar de NPO, dus één letter meer, daar mogen we niks over zeggen. Want oeh, nee. Nee, ja, nee, ja, ja, ja, ja. Dat is. Uh, nee. Maar je hebt dus wel, dat, dat doel ik eigenlijk je hebt, je hebt ook wel een redelijk trouwe volging, nietwaar? Bij, bij de podcast wel, de podcast, maar, ja. Maar bij de radio is dat gewoon de laatste jaren een stuk lastiger geworden. Ja, je hebt een programma Sommertijd van Radio Radioteam met die moppen en zo. Daar ben je misschien wel eens langs gezet. Kijk, die durven ook nog gewoon een grap te maken over een Surinamer. Omdat ze weten van daar bedoelen we niks vervelends mee. En die krijgen daardoor dus inderdaad ook een following. Maar bij podcasts uh, is het inderdaad die following groter, omdat je ook veel intiemer bent. Hè? Je, je, iemand neemt echt de moeite om naar jou te luisteren, doet zijn dus dopjes in, zit in de trein of in, de, in bed. Ja, dan krijg je al eerder een band. Is het dan, want dat, dat viel mij dan op, is dat, uh, hè, want we hebben natuurlijk dan, dan de, de, Gelden, uh, of de rel hebben dan dus gehad om, uh, om dan René van der Gijp, die dan Renate van der Gijp nee, nee, was, nee, nee. en dan zou je denken van, dat in dat, in dat gat van, nou, hè, dat bij de NPO mag je niet zeggen dat dan daar de commerciële inspringt, ja. maar eigenlijk het tegendeel is waar, als je dan, dan, dan kijkt ook naar, naar die rel, ja. hoe, hoe, hoe heb je tegen die rel sowieso ook aangekeken? ja. Ik, toen ik op het moment dat ze deden dacht ik al van ja, dacht ik, eerst is het een klein beetje effectbejag. Toen dacht ik, nou ja, we zullen wel zien wat het oplevert. Maar het, het heeft mijn stoutste verwachtingen overtroffen. Dat er, weer, dat er om zoiets onschuldigs. Als een man die een pruik opzet en een beetje een gebetje maakt van, want het is toch. Dat bij de DWDD wordt het dan zo, zo zwaar, zwaar gedaan over dat iemand, oh, iemand gaat voortaan als vrouw door het leven. Nou, en we vooral normaal vinden ja. en dat doen we door er urenlang over ja. te praten en dan, en dan in terecht dat VI daar dan de draak mee steekt en dat mag dan niet. Ja, ik heb me daar wel. Ik heb ook al die Twitter reacties, al die artikelen zitten lezen. Gij was terecht. Ik vond de reactie van Grijp maandag, de, de maandag daarna nog mm. het best. Dat hij gewoon zei: maar ja, maar jongens, dit, dit land is gek aan het worden. Als dit al niet meer mag. Ik bedoel. Ja, want, want dat viel mij ook op. Is dat je, je. Iedereen zag duidelijk van: dit is een grap. En ik, ik geloof duizend procent zeker. Daar durf ik echt van mijn hand voor in het vuur te zetten. Dat. Hij is totaal niet transfoop. En zoals je ook zelf zegt, iedereen die dat wel denkt, die is gewoon knettergek. Maar waarom wordt dan toch aan die minderheidsstem ja. zoveel publiciteit gegeven? Zit daar een, een bepaald mechanisme aan dat er gewoon ook echt dan wordt gezegd, ook op productievergaderingen van, nou Daar krijgen we gewoon de meeste klik, kliks door. Daardoor worden we gewoon het best bezocht. Daardoor. Zit er een bepaalde, een bepaalde dynamiek ook bij? Ja, ik heb begrepen dat maar er ook een beetje in verdiept, dat, dat er heel veel millennials op de redactievloeren werken. En ik weet niet hoe jullie ideeën... Zijn jullie zelf millennials trouwens? Of, of ik, ben je... uh, ja, ik, ben, ik kom uit 92 zelf, dus maar dat, ja, ik, dat kan je dus maar, helemaal je geen... Met, uh, uh, ja, dat, veilig. Met, ja, ik hoop veilig. Ik ook veiliger. Ja, je bent een late millennial, ik ben ook net een late millennial, maar ik zit volgens sommige sociologische theorieën alweer in die volgende generatie okay. die alweer wat conservatiever uh, ja. zou zijn. Nou ja, er wordt over de millennials gezegd dat ze dat ze dat ze uber conservatief zijn. Hè? Dat ze, millennials? Dat, ja, nadat nou, ze dat ze als conservatief in mijn opvatting is dat ze gewoon uh, ja echt vinden dat dat niks meer over de ander gezegd mag worden. Heel behoudend. Oh nee, juist dat dat zie ik juist als super progressief, want alles moet maar kunnen ja. en kritiek daarop hebben. Dat is uh, eigenlijk het belemmeren van andermans vrijheid om echt alles maar te kunnen doen ja. en te zijn. Dat is progressief. Ja, ik zie dat als, als heel progressief. Ja. Maar mijn indruk van de millennial is dat hij juist heel erg conservatief is. Dat hij, dat de hij facto echt, wel, ja. Ja, ja. Dat hij dus vindt dat dat, dat, dat, dat dat allemaal uit de boze is. En die, dat soort types zijn natuurlijk lekker goedkoop, dus werken ze bij de redacties van uh, uh, programma's als uh, uh, De Wereld Draait Door. En ik vond het wel goed van RTL Late Night... dat die wel stelling durfde te nemen. En ondanks dat Humberto Tan vaak in Voetbal Inside afgezekerd wordt... die durfde wel te zeggen van... dat strijk helemaal niet zoveel een hand. Mm. He, als gekleurde man ook gewoon mm -hmm. het, het opnemen voor die jongens. Dat vond ik wel heel erg goed. Maar je hebt gelijk, het ontbreekt in Nederland echt aan een... aan, een, aan het zouden de commerciële moeten doen. Een BNR zou ook eigenlijk gewoon veel meer ruimte kunnen bieden aan... Uh, ...rechtse geluiden, ik bedoel... ...die zijn, niet ja, zijn natuurlijk wel afhankelijk van sponsors... ...daar ga je weer... Mm -hmm. ja, het, is, ...het is inderdaad een krankzinnige constructie... ...de publieke omroep is... ...per definitie niet afhankelijk van sponsoren... ...dus die mm -hmm. zouden toch ruimte moeten geven voor... Ik bedoel, ...wat bijvoorbeeld mm -hmm. in site gezegd wordt... ...zou toch eigenlijk gewoon bij de publieke omroep... ...nou, niet toegejuicht hoeven worden... ...maar toch wel een beetje... ...gezegd van nou, oh, wat fijn dat dat ook eens gezegd wordt... Ja, dat waar, daar waar de, de sponsoren zich niet aan willen branden, bijvoorbeeld, dat moeten wij uh, ja. juist eigenlijk extra platform geven. Want RTL loopt veel meer risico dan de NPO. Hè, dat zag je wel in ja. de overdreven angstige reactie van uh, de directie van RTL. Ja, maar dan vind ik het even. Wil ik even gaan kijken van um, als zo'n relletje ontstaat, hè, hoe um, haken die verschillende vormen van media op elkaar in, in, het, in het ontwikkelen van zo'n ja. relletje. Even een tandje zwaarder het jern als relletje. Dat heeft dus iedereen, uh, waarschijnlijk iedereen die een beetje de politiek volgt, heeft dat wel, wel meegekregen. Ja, of ja, laat ik het, het, het, het, het zo zeggen dat, dat iedereen die, die het niet heeft gevolgd, die heeft denk ik op een heel tropisch eiland uh, gezeten. dat, uh, ik denk dat Samen alvast, met een PVDA's uh, Ja, met Mordane uh, Bart inderdaad. Uh, die heeft alvast de, de positie of uh, alvast de vond ik Kun je maar, het kort uitleggen voor de twee ja, twee dus, dus, Oh, de, oh ja, ja, Dus, dus inderdaad de, voor, de, voor de mensen die dat in ieder geval niet hebben, hebben, hebben gevolgd of uh, gevolgd. In ieder geval dan de Marleen Bartrel dan, of, of mm -hmm. ook de de uh, de Jernas De Jernas. Marleen Bartrel is. Uh, is, Mar is ja. een inside joke even. Ja. De ja. Nou ja, Waar het op neerkomt is Jernas die heeft bij FICE uh, uh, was het of was? Nee, dat Brandpunt. Brandpunt -post. Bij de uh, Jeroen Pen meen ik. Uh, had hij een interview twee jaar geleden over zijn libertaire ideeën en uh, daarin zei hij over de arbeidsmarkt gaat over IQ, uh, als jij meer IQ hebt dan is de kans gewoon groot dat je aangenomen wordt, zoiets. zo is dat uh, en uh, het, het is nou schijnbaar ook wel zo dat veel van de mensen die uit Afrika hierheen komen die uh, hebben, een, hebben een lager IQ of dat dan komt doordat ze slechte voeding of slecht onderwijs hebben. Of, uh, of dat er andere redenen voor zouden zijn. Dat, uh, dat maakt bij IJmer geen reet uit. Maar de economische waarheid is dus dat zij minder makkelijk aan een baan komen dan een hoogopgeleide blanke man. Die alles uh, mee heeft gehad in zijn leven. Dat heeft hij gewoon gezegd daar eigenlijk. En dat is nu weer boven water gekomen. En uh, iedereen, iedereen staat, uh, staat op zijn... Achterste poten. Achterste poten, inderdaad, ja, hierover. Want er, wat zij leest daarin is. Het ene bevolkingsgroep. Het ene, ene bevolkingsgroep uh, heeft een hoger IQ dan de andere. Nou ja, kijk, je hebt hier heel compleet als dat de kopjes die je kan, ja. Uh, kan slaan. Ja, sterker nog, ik heb hem nog een telefoon gehad. En inderdaad, weet je wel, en dat is ook het, ja, het vervelende, gewoon van. Hij, weet je, hij schreef dat als opiniemaker, dus niet eens ja. in, een, in een politieke context. Ja. Terwijl, ja, jij weet net zo goed als ik dat op het moment dat je een opiniemaker aan tafel hebt, dat dat dan een heel, andere, een heel ander, ander geluid ook is dan als iemand daar als een politicus gaat zitten, die dan ja. toch wat meer gereserveerd met zijn woorden ook is. En, uh, maar kijk, waar, waar ik dan wel interessant ook, of wat ik ook wel interessant vind, is hoe ontstaat dan inderdaad, waar we dus ook eerlijk over hadden, hoe ontstaat dan zo'n reel? Ja, op de eerste plaats, dankzij het napraten allemaal. Niemand wil natuurlijk de boot missen. En we leven natuurlijk in een tijd dat je de ene springt op de wagen die voorbij komt, genaamd door wat Zwarte discussie. Ja, je kan als media tegenwoordig gewoon eigenlijk bijna niet anders dan ook op die trein springen. Want je wil, het is nog erger dat je achteraf denkt. Shit, we hebben de boot gemist, dan dat je op een trein springt dat je denkt van. Hmm, ja, zouden, hadden we hier eigenlijk al mee moeten doen. Ik, vind het, ik weet niet of je het tv-programma Medialogica wel eens volgt. Van, uh, nee, van ik kijk persoonlijk niet Medialogica. Uh, nou, daarin wordt letterlijk, worden dit soort scenario's ja. allemaal... Vaak begint, begint het bij de Telegraaf. <laughs> Die houden natuurlijk van een lekkere, dikke, vette, zwarte kop. Mm -hmm. bam, ja. ja, Bam, dat, dat verkoopt de krant. Vroeger werd daar dan een beetje lacher over gedaan. Maar ja, tegenwoordig is het natuurlijk een, een retweet is ook al goud waard... Dus dan, uh, dan springt het Algemeen Dagblad, NRC ja, ze springen er allemaal op. Mm -hmm. En ik weet niet wat jullie indruk is, maar kies, kiezen ze allemaal dezelfde invalshoek? Kiest de media steeds dezelfde invalshoek? Ja, kijk, dat is namelijk mijn vraag van hoe komt het? Um, want heel even kort geschetst, Thierry uh, Bodetti die, die is hier helemaal onder een soort shitstorm uh, gekomen door de media hierover. Die, die zijn op de... Sommige mensen zullen de beelden gezien hebben dat er dan uh, een hele ploeg van alle zenders om die man heen staan, ja. een kwartier lang talloze vragen stellen. Ah, die allemaal... vraag, het is een verhoor bijna. Een verhoor, maar Het zijn ook allemaal dezelfde vragen die ja. op een andere manier gesteld ja. zijn. Je krijgt dezelfde antwoorden. Ja. Niemand gaat voorbij het oppervlakte. Daar vraag ik me echt af als ik naar kijk van hoe krijgen die mensen die allemaal dat journalistieke ideaal en die plicht zo hoog houden ja. het voor elkaar om uh, ...niet dieper te graven... En, ...en dat steentje om te draaien. En dat ze, ze springen op die boot... ...maar ze zijn eigenlijk te lui... ...om ook echt wat te doen. Ja, nou ja, dat is... Dat zal ook met, dat? Het zal ook met de werkdruk te maken hebben... ...dat je als journalist op pad gestuurd waart, wordt... ...kom terug met die ene quote... ...waar we kliks waar we mee genereren... ...of waar we, waar we, waar, waarmee andere media... ...onze quote weer gaan quoten... ...en ons weer overnemen. en Het is natuurlijk het effectbejag... Ja. Dat heb ik natuurlijk bij de radio ook altijd met de poplabel label Als ik een bekende Nederlander aan de telefoon heb... ga altijd op zoek naar de quote die de marketingafdeling... richting de pers kan sturen, zodat we weer in de pers komen. En kranten staan natuurlijk ook onder druk. Ja, het, is, het, is, kijk, het is eigenlijk van de gekken, daar kunnen jullie over denken... dat er gewoon geen krant is in Nederland die gefinancierd wordt... door de overheid, die gewoon niet afhankelijk is van oplagen... Ja. Uh, verkoopaantallen uh, adverteerders, maar die gewoon neutraal onderzoekt wat er aan de hand is. Maar als ik langs dat spoor denk van uh, ga op zoek naar net even dat ene waarmee ja. je gaat, gaat scoren. Als ik dat hoor, dan denk ik juist van ja, als uh, um, AD, NRC, NOS, hmm. bla bla bla, noem het maar op. Als al die jongens allemaal hetzelfde kakelbericht de wereld in sturen, dan ga je toch juist scoren wanneer jij net even naar die bron gaat en net even zegt van... Ja. hé, hey, ho jongens, wacht eens ja. even. Hebben jullie dit al gezien? Ja. Ik bedoel, tenminste, dat is mijn logica. dat te... val je toch op. Ja, maar is dat nog te vangen in een tweet van 280 tekens? Het, ja, het heeft ook met de snelheid... Hmm. Gewoon van, de, van, van het onder, Nu is... hoe lang is iets hot. Vroeger, vroeger begon iets te borrelen. En dan na een week begon het, hè, werd het echt groot nieuws. En dan kabbelde het nog twee weken door. Hmm. Wat is nu de tijdspannen van... een rel? Een... een nou, maar sowieso ook een nieuwsitem, hè? Ja. Als je, want want hoe lang bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld een, een nieuwsuitzending maakte, of het bijvoorbeeld was een nieuwsbulletin, hoe lang duurde dan, hadden jullie daar ook bepaalde blokjes voor? Dus bijvoorbeeld, het, er werd gezegd van nou, bij een, op het moment dat iemand het nieuws moest presenteren, dan moest dat altijd 30 seconden per blokje. Dat, dat ja. werd dan ook zo, zo, ja. was dat zo... Was dat ongeveer dan de tijdspan? Ja, tijdsvan, of nou, het, uh... een minuut voor nieuwsuitzending was al lang. En het moest inderdaad allemaal hapsnap, korte quotes en door naar het volgende onderwerp. Maar heb, heb je... Want dat, dat vind ik dan ook wel interessant. Van, wordt er dan ook niet in een redactievergadering gezegd van... Wat heeft nou de, de luisteraar... Na een quote van... Of naar een item van 15 seconden. Want daarin moet dan alle informatie ja. dan verwerkt zijn. Ja. Wat heeft hij er nou uiteindelijk aan? Nou ja, dan heeft want, hij het in ieder geval van dan gehoord. Dan heeft hij ervan gehoord. En ja. dan, en dan, ja. Maar dat is ook de reden waarom veel mensen... Met tegenzin toch elke ochtend NOS aanzetten. Want dan weet je wat de collectieve... Uh, waan is van de dag ja. waar we allemaal uh, ons aan moeten richten nou, het, wat ik, ik, ik vind de neutraliteit zo belangrijk en ik, het lijkt bijna van nou NOS Journaal hier is wat je <kijkt> hier is wat je vandaag moet vinden dat is bijna ja, ja ik kan me niet aan de indruk onttrekken, het ja, is natuurlijk ook wel uh, doodgeslagen paard, we zeggen de media is alleen maar links <hijkt> maar ja is het, is het volgens jullie neutraal genoeg? daar blijf ik toch maar steeds op hameren hmm. Ik, de, kijk, je weet van bepaalde kranten... dat ze altijd die of die insteek kiezen. Maar je zou toch op zijn minst van de publieke omroep mogen verwachten... dat ze gewoon neutraal zijn. Nou, persoonlijk... Ik ben wel, ik ben wel benieuwd hoe jij ernaar, naar kijkt, Patrick. Persoonlijk vind ik het ook een vorm oh. van, van fake nieuws. Ik, ik heb daar laatst... Al, uh, hoorde ik daar ook nog een interview over. ook Over mensen ook die, die, ook, die, daar, die daar ook... min of meer ook over zo dachten. Van dat er bijvoorbeeld paneldiscussies zijn... en dat er dan over een immigratiedebat... En dan dat, dat maken wij. Uh, dus, dus dat je zowel voor een voor als een tegen hebt. Mm -hmm. En op het moment dus dat je een voor en een tegen hebt in een debat, dan zet je al het hele frame van het debat. Mm -hmm. Maar dat betekent op het moment dat je een genuanceerde opinie over immigratie hebt, waarbij je zegt van nou, misschien die uh, uh, economische migranten, misschien uh, uh, be, uh, bepaalde andere, andere criteria, dat je die groep. Dat je die al niet meer, niet meer hoort. Omdat ja. je dus een Ligt, voor en ja. een tegen hebt. Ja. En dus daarmee al het frame van het debat ook ja, hebben gezet. Ja, ja, ja. Hoe, kijk je, hoe kijk je daar tegen? Ja. Te, dus tegen, die, tegen, die, tegen op die manier die framing al aan? Ja, nou ja, dat geeft vuurwerk natuurlijk. Want wanneer gaan wij over Jinek zitten twitteren? Als twee mensen het oneens zijn natuurlijk. Maar als iemand, krijgt iemand bij Jinek echt de tijd om... Uh, heel neutraal of, zoals jij zegt, genuanceerd... en onderbouwd een visie te geven. Nee, het moet. Voor, tegen, polariteit. Het is bijna zoals een documentaire ook gemaakt wordt. Het contrast wordt altijd opgezocht. Hè? Tussen uh, zwart en wit. Ja, ik zou, er was een tv-kanaal Het Gesprek. Daar was nog een beetje ruimte voor nuance. Ja, dat, is, dat is helaas ook gesneuveld. Het is triest dat er niet meer ruimte daarvoor is... Uh nou, dat... oh, Ook zo'n Sven Kokkelman, ik weet niet of jullie daar met plezier naar kijken, maar die gaat natuurlijk ook altijd met gestrekt been. Hop, gaat hij nou, erin. Nou, ik, dat, maar dat, dat is, dat is ik, heb, ik heb ooit een keer, heb ik Sven Kokkelman heb ik ooit een keer een, een hand gegeven op een bijeenkomst en ik, ik weet niet, weet je wel, ik, ik, zie, ik zie, ik kom op redelijk veel bijeenkomsten, uh, et cetera, en Normaal gesproken gebeurt het altijd wel hartelijk. En ik heb nog nooit zo'n afstandelijke hand gehad ja. van iemand als, als, ja, ja. Van, als van Sven Koekeman. En misschien, misschien kan het ook aan mij liggen, dat, dat, dat sluit ik ook niet eens uit. Maar ik, ik, ik dacht wel van, nou, nou, nou, weet je wel, het is maar Sven Koekeman dacht ja. ik weet je wel. Terwijl Sven Koekeman dacht toch wel van, nou, hier staat Sven Koekeman met, met uh, ja. uh, alle maniertjes, alle bravoure, ik voor wat. Ja, dat, dat, dat, dat je dan toch ook wel een soort van ja, ego... en dat eh, van nou, hier staat iemand... waar ik denk van nou... dat, dat, dat vind ik nou... Ze ik ik nee, dus lijken ook wel een beetje vergeten te zijn dat... Uh, zeg maar, mensen in de media dat... Uh, je staat er als verslaggever of opiniemaker... of nieuwslezer of wat je ook doet... je staat er ook niet voor jezelf... Maar je bent uh, ook een, een, een vorm uh, van volksvertegenwoordiging ja, aan het uitvoeren... Je, je, je. Maar dat is wat de ja. VI nou zo goed doet. Mm -hmm. Die vertegenwoordigen de gewone tussen aanatekensman, man. Mm -hmm. De kolom van uh, Angela, Angela de Jong, toch? Van de ja, van AD. Uh, van AD ja, ja die, die was super scherp hierop. Mm -hmm. Ik bedoel, wat wordt ons voorgeschoteld bij de wereld door? Mensen die 's ochtends om half acht met de bakfiets naar de yoga gaan. en daarna rechts draaiende eten. En dat is maar een select groepje mensen. Het grootste deel van de mensen doet de boodschappen ja. bij de Lidl. ...en uh, kijkt uh, Temptation Island... ...en uh, eet een gehaktballetje met chu. En wanneer zien we die mens... ...ja, die mens... Dat is niet mag. diervriendelijk, hè? Nee, nou... <laughs> ...vegetarisch balletje. Over, over Temptation Island... ...ik heb dat dus voor het eerst deze week in mijn leven... ...heb ik twee afleveringen meegemaakt aan Temptation ja. Island... ...en toen zat ik wel te denken... ...ook met die uh, Renate van de Gijpgate dan van hoe bestaat het dat programma's als Boulevard een Renate van der Gijp? Nou, dat, dat kan ja. absoluut niet. Ja. Maar vervolgens zie ik bij, bij Temptation Island ja. dingen in beeld... waarbij ik denk van nou, de MeToo-discussie -uh, ja. mag ja. hier ook wel gevoerd ja. worden, weet je? Ja. Ja. Ja. en kapot doelbewust <laughs> relaties kapot maken. Ja, ja. ja het, is, het is schandalig. Oh, daarover. Heel, heel bijzonder was dat. Ik was uh, die aflevering die... Uh, ik zal uh, tegen de tijd dat dit online staat, wil ook on online staan. Is heel geïmproviseerd is dat opgenomen. Maar ik was, ik was, van de week was ik bij het Gerrit uh, Rietveld. Bij de Gerrit uh, Rietveld uh, Academie. Ik weet niet of je dat meegekregen had, Patrick. Nee. Nou, dit was het geval. Er was een student, Kate, en een medestudent, Stefan. En die hadden een film gemaakt, heel kunstzinnig, over de vraag van... Die weinstein Gate. Zijn dat... Is het ook niet een beetje zo dat... heel veel van die vrouwen... bewust... dat avontuur hebben opgezocht... met bepaalde verwachtingen... en kijken wat ze... kijk, ik heb dat lichaam, ik heb het seksuele kapitaal... wat kan ik hiervoor krijgen? Met, een beetje met zo'n insteek, ja. hè? Uh, Wat heel veel mensen dus ook denken waarschijnlijk. Die hebben dat gemaakt. Oprecht, provocerend, kritisch kunstproject. Nou, dat... daar die waren op een gegeven moment niet meer welkom bij een, bij een tentoonstelling en een heel evenement. Complete hijza, complete rel. Um, de had een studiootje waar ze nog even in konden. Nou, dan was, werd er toch maar naar de gymzaal gebracht. En dan gingen ze praten. En daar was ik bij. Gingen ze praten met het bestuurlijk van de school over waarover we wel of niet mogen praten. Het werd het werd een beetje meta, zoals uh, een, een fan van ons ook zei. Een beetje, uh, we gaan praten over waarover we mogen praten. Ja, belachelijk. Bizar. En ja, Geen Stijl was er ook bij. Uh, Roderick Velo was erbij. En dan zie je dat zoiets, dat een provocatief kunstproject, hè, alles aan een Gerrit ja. Rietveld is provocatief. Dat kan in de ene niet, ja. omdat je de vraag stelt of Harvey Weinstein ja. Ja. affaire, of daar misschien toch nog een ander perspectief ja. aan hangt.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 ...op onze Facebookpagina, zodat we weten hoeveel Bataviren er zullen zijn en wellicht tot dan. Je kunt ons niet alleen offline ontmoeten op onze borrels en activiteiten, maar ook online hebben we tegenwoordig een community. Zoek op Facebook naar de Facebookgroep Ware Bataviren en meld je aan om samen met andere luisteraars, gasten en presentatoren te kunnen discussiëren over welk onderwerp dan ook. Dus...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 En gewoon een beetje geld geven. <lacht> Zie je, hier, voor het goede doel. Denk je dan? <lacht> ga er zo op. Het is verschrikkelijk. De, de vrijheid van meningsuiting is hierin natuurlijk... Ja, waar is die? Als kunst zelfs al niet meer mag. Ik, bedoel, ik mag op Twitter ook al bijna niks meer. Daar hebben we het vorige keer zo uitgebreid over gehad. Het is het geluk dat ik nu niet voor een grote omroep werk of... Uh, een, een belangen heb ergens, want dan zou ik ook weer heel erg moeten opletten. Heb je sindsdien nog Twitter-relletjes uh, gehad? Ik zit te denken, dat was het laatste relletje eigenlijk. Wat hebben we? Nou, dat Voetbal Inside. Ik ben het wel heel erg voor de jongens gaan opnemen. met mm -hmm. ben een, nog, een, nog een ander fragment geretweet en nou, zo een paar honderd keer geretweet. En ja, waar heb ik er nog meer druk om gemaakt. Jeetje. Ja, op een gegeven moment word je er ook wel een beetje murf van. Want je weet, je hoeft maar te kietelen. En ze komen weer van alle hoeken en gaten. Komen ze je, komen ze je uh, bekritiseren. Ja, waar ze ook af en toe ook vandaan, vandaan komen. Waar ze ook allemaal vandaan worden Daar Bestaan ze wel. Ja. Allemaal anoniem. Allemaal onder, onder een, een, een pseudoniem. Ja, dat, uh, ik ben eens benieuwd hoe de wereld er zou uitzien. Als je bij iedere naam ook even de uh, leeftijd en geboorteplaats zou zien. Of zo, eh, of, of een IP-adres op zijn minst. Ja, dat je... Ja, dat, uh, de, de, want af en toe heb ik inderdaad ook wel het idee, ja, nou ja eigenlijk vaak genoeg, dat, dat ik echt, ja, de, op geen geest zo wordt het woord fophef, dat vind ik ook altijd wel een mooie <laughs> Dus dat vind ik ook altijd wel een mooie, een mooie term, dat hoeveel van wat we nou ook zien, want het wordt, ik heb het idee, het wordt iedere keer ook wel echt uitgekozen en ja. dat, is, ja, dat is ook wel iets wat ik, wat ik veel zie. ja nou ja, het is ook wel de gemakzucht gewoon, die, kijk die rubriek en die kranten moeten natuurlijk allemaal wel gevuld worden en uh, het is uh, René, ik, ik weet bijvoorbeeld, in zei ik zit wel eens met Wilfred geneten appen mm -hmm. en uh, dan zeg ik tegen hem ja, ja, het is ook misschien wel een beetje um, het wordt toch ook wel makkelijk gemaakt om weer een relletje te veroorzaken want we hoeven maar een schee te laten, dat staat weer in alle kranten en maandag hadden ze de maandag na hadden ze wel bijna een miljoen kijkers hè? dus ja. het werkt ook Alleen merk aan die jongens ook, als ik ze zo zie, dat ze er wel een beetje moe van worden. Want het is natuurlijk niet leuk om voor rotte vis uitgemaakt te worden. En als racist en uh, homofoob. Trans. Vrouw, ja. En... Ja. ja, maar in het, in, het, in het verlengde daarvan. Moet je nog een biertje? Ik heb hier nog een blikje staan. <laughs> okay. oh, ah. Prima. Oh, dan nee, heb jij niks. Ja. Ik heb hier ja. nog een, uh, oh, uh, een radeltje. Helemaal goed. Open lichaam nog ergens. Gezelligheid die we niet kunnen delen met de luisteraar. Met de luisteraar. Maar. <laughs> inderdaad. Dat. Maar, zie, maar zie je sowieso, want, uh, want dat merkte ik ook bijvoorbeeld ook in, uh, ook ook in, in veel ook van de optredens ook die Baudet dan doet, is dat hij eerst. Uh, in bijvoorbeeld, als hij een kwartier krijgt dan is ja. hij de eerste 15 minuten is hij bezig zich hiervoor te verontschuldigen. Ja, ja, nou, dit ja. heb ik niet ja. zo bedoeld, dit heb ja. ik niet zo bedoeld en dan heb je drie minuten om nog een punt te maken ja. maar dat is ook tactiek natuurlijk hoe maak ik ja. jouw mond dood Door... ik ga jou eerst van van alles beschuldigen en dan heb ik, moet ik inderdaad heb ik de morele verplichting om daarop te gaan reageren en dan krijg ik nog drie minuten inderdaad om te vertellen waar ik echt voor kwam. Wat is nou de beste tactiek? Want je hebt natuurlijk ontzettend veel interviews ook gedaan. Wat moet je nou op het moment dat je in, in zo'n situatie... En ik denk dat, uh, dat is ook het, het vervelende van de tijd van nu... Plaats even een, een, een tweetje wat, uh, ja, wat, wat misschien even, even al tegen, tegen de rand aanschuurt of er mm -hmm. ook een beetje overheen gaat. En je komt al, het wordt al geëxposed, je komt ja. al... Uh, Um, ja, je wordt wel helemaal ook als, als een racist of als een seksist of weet ik veel wat allemaal, allemaal neergezet hoe moet je daar nou mee omgaan moet je dat nou, want op het moment dat je daar namelijk niks van zegt dan laat je natuurlijk wel het vreemd staan ja. maar op het moment dat je je de hele tijd verontschuldigt, dan, dat zie je dus ook bijvoorbeeld met zo'n uh, met een heleboel rellen omtrent en cerebré dan kom je dus ook niet verder, want dan heb, kan je nooit meer je punt op een gegeven moment maken want dan blijf je maar in die in die, in die context bleef je, bleef je vragen beantwoorden. Journalisten kun je opvoeden. Hè? Je kan natuurlijk ook gewoon zeggen, sorry, maar daar kom ik niet voor. Ik kom hier voor iets anders. En als je daar vragen over wil stellen, straks maar eerst dit. En ja, Ik snap dat dat is als je één journalist tegenover je hebt, kan je dat nog wel doen. Maar als je inderdaad tien, tien mensen op je heen bestaan die allemaal het vuur in hun ogen hebben. En de ene wil, wil nog sneller de quote dan de andere. ja, Hou je dan ja. nog maar eens staande. Ja, maar je, bijvoorbeeld, jij uh, je vertelde ons ook van uh, hoe heet ze, Marianne, uh Marianne Zwageman. Marianne Zwageman, uh, ja, die had je gevraagd: wil je wil een je keer bij die bij die Leuke ja. jongens. Nou, die, die, uh, die reageerde iets van: uh, Nou, dat, dat, uh, dat, zal, uh, dat zal wel Erkenbrand-related uh, zijn of zo. Nou, zeker nog, ze zei van: uh, Dat Erkenbrand-clubje, uh, da, nee, daar wil ik niet mee geassocieerd worden. Nou, als ik dat hoorde, word ik heel verdrietig. Ja, dat snap ik. En, en dat is eigenlijk iets. Wat ik eigenlijk... Ik doe liever alsof die club gewoon niet bestaat. Want ze zijn de aandacht niet waard. En het, het zijn gewoon een stel dikke nerds... Die, uh, die eindelijk naar buiten komen... en dan met plastic zwaardjes in, in het bos... Uh, de zonnegod gaan, uh, gaan waarderen <laughs> en uh, vereren. En uh, er nog hele onfrisse ideeën op nahouden houden ook. Ja. En ik doe liever alsof dat gewoon niet bestaat. Want het stelt ook uh, niets, niets voor. Maar dan vraag ik me dus af... als ik dit zou hoor, moet ik dan... Expliciet gaan uitspreken daartegen. Ja. Juist omdat mensen zulke associaties hebben. Ik vind het is het... heel lastig, ik snap het. Want je, je hebt natuurlijk ook. Op internet word je ook al heel gauw voor internetgekkie uitgemaakt. Hè? Dat is net zo'n net zo, net zo doelloze term. Oh, want die we, zijn er ook. Ja, die zijn er, maar je bent heel gauw al van. Oh, dan heb je weer zo'n internetgekkie. Als je iets afwijkends zegt, hè? of uh, ook heel delete your account hè, wordt dan gezegd. Delete your account. Met andere woorden, wat jij zegt slaat nergens op. ja en in jullie geval, ja, hoe kun je dat tegengaan? Ik, want inderdaad, als je er niet over praat, denken ze, nou, ze zullen, ze zullen wel. En als je er wel over praat, geef je die gasten aandacht. Ja, het is... Het en dan, is... dan krijg je ook een beetje zo van, ja, maar rook is het zuur ja? mee of zo, ja. Nou, ik vond het wel nuttig om het tegen jullie te zeggen. Want ik schrok er zelf ook wel een beetje van. Want ik dacht, ja, maar die ervaring heb ik helemaal niet bij jullie. Nee. Ik bedoel, jullie geven iedereen een podium... en je hebt een bepaalde visie... maar die zegt helemaal niet zo extreem rechts... als, als daar beweerd wordt. Absoluut niet. Is dat jullie ervaring ook? Dat gewoon als het woord rechts al valt... dat al drie mensen in de bus stappen... twee zitten op hun telefoon te kijken... en één journalist uh, die kijkt naar het plafond? Dat, uh, ja, wat, ik, wat, ik, wat ik wel merk is... Uh, en dat heb ik, dat heb ik ook... In, in veel vriendenkringen heb ik dat ook hardop ook, ook gezegd... en... Uh, is dat, ik, ...is dat ik bij een heleboel onderwerpen... Dat ik, dat, ik al gewee, ...dat ik wel weet... ...dat op het moment dat ik ook maar... ietsjes afwijk... ...dat ik al weet van nou we gaan de hele... De hele ...frame-trein gaan we... Nee. Gaan we over, over, ...over ons heen krijgen. Maar en dat is dus ook... ...en dat hebben we ook al... ...in een van de, uh, in een van de eerdere podcasts... ...hebben we hebben dat volgens mij ook wel een keer besproken... ...van er is geen goed... ...woord om... ...op het moment dat jij dus ongenuanceerd eigenlijk met allemaal scheldwoorden, want ik vind op het moment ik vind dat dat op het moment dat jij bijvoorbeeld uh, Baudet bijvoorbeeld voor een nazi uitmaakt, dat, dat is gewoon een vorm van van van, uh, van van van belediging. Dat je je kan dat er toch nog niet een soort van beledigend woord terug is, of dat je uh, dat je dan kan zeggen van oh we houden de we houden de rekening mee dat dat dat dit gezegd wordt He, van omdat en dat ik merk dat dat, dat dat ontzettend lastig is kijk je hebt Steven Pinker die bijvoorbeeld zei... van nou alleen al het feit dat mensen al bewust zich zo al bewust zijn van het feit dat je dit soort mensen hebt die inderdaad ook de hele tijd dus die bevoeglijk naamwoordentrain train gebruikt dat, dat is alleen al goed maar ik denk van ja daarmee stopt het dus niet want nee. deze mensen die gaan gewoon niet, uh, niet stoppen en dat, dat vind ik dat vind ik lastig deze mensen die gaan niet die, gaan, die zijn zo die blijven doormekkeren. Ja? En, en ik heb geen idee hoe je nou op een gegeven moment. want sorry is dus niet genoeg. ...van Het was misschien onhandig, het was dit. Ze willen constant je proberen te ontmaskeren. Dat is hun idee van ah, er zit, zit wat achter of zo. En dat gaan we even. Ja. Uh... Maar ook ja, maar ook als je dan zegt van nou, ik heb dat niet zo bedoeld, of dit waren onhandige woorden, dan is daar ook niet mee de kous af. En nee. dat vind ik zo, zo irritant. En, daar kom je, en dat merk ik dus ook, daardoor kom je dus ook niet verder ook in een gesprek. Van nou, we laten dit nu achter ons, dit hebben we afgesloten, laten we nu volgend onderwerp. Doen. Ja. Nou ja, je hebt natuurlijk wel de good mensen op Twitter en uh, hm. dat is dan een antwoord wat je kan geven. Uh, Politiek correcte, de Polcor uh, afdelingen. Ja. Maar ja, dan wordt weer gezegd: oh god, dan trek je de Polcor kaart weer. Of. Uh, dat, ja, ik, mijn ervaring is ook op Twitter: ik ga de discussie niet eens meer aan. Ik, ik zie voor wat het waard is. Wat er langskomt. En soms zit er iemand tussen die nog wel eens genuanceerd... een gesprek met je aan wil gaan. Nou, die pik je er dan uit. En dan ga je een beetje op een op, op neersparren. Wat ik ook zo hatelijk vind op Twitter. Dan gaan ze de rest van je tijdlijn... Gaan ze echt tot, tot 2004. Gaan ze terug, terug zitten scrollen. En dan vinden ze nog iets. Ja, ja meneertje had al eerder een uh, bouten uitspraken. Weet je wel? Ja. Dat je denkt hoe kom je aan die tweet. Ontbasket. Ja ontbasket ja. we hebben Opa. hem. ja Maar je kan daar wel ook weer. Dat weet ik vanuit de radio. Je kan daar ook slim gebruik van maken. Hè. Ik weet gewoon. Als er dadelijk weer iets met Sylvana Simons aan de hand is. Zij zeggen A. Ik zeg B. Nou dan weet je dat iedereen die A zegt. ...hun pijlen op jou gaat richten als B. Ja, uiteindelijk zie ik daarna wel weer 50 nieuwe volgers bij Twitter. Want er zullen altijd mensen zijn die ook B vinden... ...maar dat niet durven zeggen, want ze zijn bang voor de mensen die A vinden. Ja, dus ja. ja, je moet gewoon dikke huid hebben en scheid... ...en dan maar gewoon zeggen, en net als René van der Gijp... ...dan zeggen, nou ja, dan zit ik hier toch nog maar drie maanden... ...en dan stoppen we er toch mee, hebben het toch leuk gehad. Ja, maar toch, en dat vond ik ook een beetje... het. Het jammer ook van de, van de opmerking, want ik uh, dat, dat, je, dat je er dan maar mee moet stoppen. Dus van, oké, okay, ja. dan, dan, dan geef je dit soort nou. mensen geef wel een overwinning. Want die kunnen ja. gewoon zeggen van, nou, we hebben hiervoor gestreden. Ja. En kijk eens, dit hebben, bereikt, dit hebben we bereikt, dit hebben we bereikt. Maar het kwam wel, het kwam met name, René zei dat, doordat de redactie hem uh, bijna een soort van verplicht had om een soort van uh, excuses te maken of een soort van... ...uitleg te geven dat hij echt niet racistisch is... ...dat hij echt niet dit en dat is. Ja, dat is vervelend. Ja, een zenderbaas moet daarin gewoon... kant achter je staan... ...of had je gewoon per direct moeten ontslaan. Maar niet dat slappe... ...die middenweg van... ja. Nee, zeg dat nou maar. Dan is de Toto ook weer tevreden. Hè? <laughs> en ze deden het ook zo geniaal aan het einde ja, van het programma. Ja, ja. Ja, dat zou ik op een gegeven moment zeggen van nou, we drinken echt wel op. Ja, amson, heerlijk. Hoor. Ja, ja. En ik heb hem met Chilette gesproken. Ja, ja. Ja. ja, ze deden het perfect. En ja, wat dat betreft is het een van de weinige eerlijke stukjes televisie. Die, die, uh, wat ik had van toe uitzending, ik hou eigenlijk helemaal niet van voetbal. Ik kijk dat programma omdat het zo heerlijk eerlijk is. Het is echt, het is waar wat je daar ziet. Het is niet gek, uh, gekunsteld. En daar, ben ik, daar ben ik dan ook wel benieuwd naar. Want uh, een, van, uh, een van de mensen die we ook regelmatig ook in de uitzending hebben... is Esther van Venema. Mm -hmm. En die had een kom geschreven over de luizenmoeder. Mm. Dat is nu de, de, nieuwste, de, nieuwste, de nieuwste hit natuurlijk. Ja. En de, het interessante van de, van de visie van Esther was... het was uh, omdat de, de luizenmoeder wordt nu geprezen van ja. Toch, uh, toch een beetje tegen die politiek correcte ja, stroom in. Ja. Maar is, uh, die plaatsen een prachtige... Uh, die zitten er gelijk ook bij... Ja, dit is wel binnen de kaders ja, van de het NPO. Het en, is een voorzichtige poging om iets ander geluid te laten. En je ziet hoe het meteen aanslaat. 3,5 miljoen kijkers. Mensen herkennen heb. zich in... Want dit gebeurt op schoolpleinen. Zo, wordt, zo kinderachtig wordt het. Ik ben, jij, Julian, zit me aan te kijken. Maar heb je, je zijn aflevering gezien? Nee. nee. En, en ik probeer is het, het ook aan. te ja. <laughs> Game of Thrones? Nee. Ja, nee. <laughs> nee. Luistermoeder? Nee. House of Cards? House of Car nou. Nee. nee. nee. nee. <laughs> ik ben echt, ik ben echt, echt niet voor oh. series gemaakt. Nee, ik heb dat, echt van oh, nee dat kan. Maar, wat of daar... een boek ja. of gewoon lekker vlug. Wat er gebeurt in die serie De ja, dat gebeurt ook ja, ik weet echt... Wel, ja, ja. Het komt er inmiddels niet aan. Nee. Dus ik ik, ik, ik krijgt alle grappen en alle dingen wel mee. Het, valt ook, het is ook helemaal niet zo briljant. Maar dat zegt ja. toch al iets... dat dit meteen zo'n hit is. Ja. Dat mensen denken... Hè, hè, we zien onszelf eigenlijk <laughs> een keer terug op televisie. Ja, ja. Hoe het echt gaat. Dat, uh, ja, dat, maar, ja, dat, dat, maar dat is dus ook het vervelende. Van, ze doen het gewoon één keer goed. Dat is een wereldsucces. Maar de vraag is... Gaan we dit nu verder zien? Ik denk het, ik denk het niet. Of zie je wel zo'n een positieve ontwikkeling? Toch wel? Ja, je krijgt natuurlijk waarschijnlijk wel nu weer... Ja, er komt al een seizoen 2. Uh, uh, blijft het dit? Het zou natuurlijk... Het zou verder moeten gaan. Hè? Het zou gewoon... De zouden gewoon ook echt... Dat we ook echt te zien krijgen... Dat de, de, de baas van die school... Met die stagiaire ligt te ketsen in, in dat, uh, dat washok. Weet je wel? Ja, dat krijgt, Het wordt allemaal gesuggereerd... En dan wordt het braaf, daarna wordt de eindtune alweer ingestart. Ja, blijft het hierbij. Ik kan natuurlijk ook niet in de toekomst kijken, maar um, ja, ik hoop dat het een verschuiving is. Daar mogen we dan misschien allemaal weer blij mee zijn. Maar het is. Uh, ja, maar wat je moet ook zien. Kijk, uh, bij, uh, er komt op 20 maart komt er een evenement uh, met, uh, bij de Rode Hoed. Waar wij uh, als Batten Podcast uh, ook aan, uh, aan meegewerkt ja. hebben met de voorbereiding. Uh, dat gaat over het, uh, het, uh, het verval van de westerse beschaving. En wat daar dan achter zou kunnen zitten. En, uh, en wat het idee dan is. En dan zie je dat die, die rode hoed. Die zijn daar heel voorzichtig iets buiten hun straatje dan aan het doen. Um, weliswaar op een rotdatum. 20 maart had beter gekund. Uh, dan, dan net voor de verkiezingen. Maar je ziet dat doet zo heel voorzichtig stapje voor stapje. Terwijl ik denk. Um, het zal ze nog wel eens verbazen. Uh, hoeveel hoeveel uh, potentie erin zit? In die markt eigenlijk? Ik bedoel, hè, bedoel Wim, mm -hmm. ja, ja, ik bedoel, Ja, denk, ik denk dat, uh, dat inderdaad dat die, dat die markt veel, veel, veel groter is. Als je die liberaal, conservatieve, uh, maar de, intellectuele behoeften gaan? Maar, de, behoefte maar, gaat de, maar ik ben ook wel. Daar ben ik dus ook wel, ook wel benieuwd ook naar, Patrick. Want jij hebt daar ongetwijfeld ook ervaring mee. Van hoe zit nou de kaartenbak van Hilversum? Hoe ziet dat er nou concreet uit? Zijn er inderdaad nou redacties die. Bepaalde lijstjes hebben van nou, die moeten zoveel in een uitzending komen, die moeten nou zoveel. Hoe, hoe heb jij dat? Hoe, ja, hoe, hoe, gaan, hoe gaan nou zo die, die redactievergaderingen van nou? Goh, misschien moeten we Gerard Joling bellen voor een keer 300, of we moeten Gordon die heeft weer een, een, een snottenbel die verkeerd zit, dus die bellen we nog een keer op. Ja. Uh, hoe, hoe, hoe gaat dat nou? Maar, nee, maar de, ik denk dat een heleboel mensen daar oprecht naar, naar benieuwd zijn. Ja, mijn ervaring is gewoon, er wordt altijd op safe gespeeld. Als je een keer een gast hebt gehad die leuk was, dan komt die gewoon nog een keer terug. Want dan hebben we, dat, dan hebben we die sure shot hebben we al in huis. Prem vind ik zo'n mooi voorbeeld. Wanneer hebben we Prem voor het laatst bij de Wereldwijd doorgezien? Ja, die mocht op, ja maar die, die had op een gegeven moment een DWDD-verbod. Ja. Die, die, die, <laughs> ja. die had het voor elkaar gekregen. Dat vond ik dan nog. Kijk, maar op een gegeven moment weet je ook... van ja, Prem is de roeptoeter aan tafel. Weet je, dat verrast me dan op een gegeven moment ook niet meer. Maar goed, ik lul over je vraag heen. Mm -hmm. Um, ik heb niet de indruk dat er echt een, een um, er is natuurlijk wel een lijstje met, nou, die mensen die gaan we, gaan we vragen. Dat zijn gewoon sure shots, dan weten we van, dat levert leuke tv of leuke radio op. Je hebt natuurlijk wel ook bepaalde managements. Zeker met muziekartiesten is het natuurlijk gewoon... Er zijn een paar platenmaatschappijen in Nederland die bepalen gewoon. En ja, je weet John de Mol begint nu dadelijk een nieuwe soap op tv. Daar moet ik wel eens zo om lachen. Wat in plaats van Utopia komt, is gewoon zijn eigen platenmaatschappij. Hij gaat gewoon in zijn eigen dus een programma op tv... zijn eigen nieuwe artiesten lanceren. Ja, ik, ik, vind, ik vind het briljant dat hij het er allemaal door, doorheen krijgt. Die man heeft de vier grootste commerciële radiozenders van Nederland in handen. Uh, vier tv-kanalen, SBS6, Net5, SBS9 en Veronica. Ja, die man heeft eigenlijk meer macht... Dan, ...dan welke politieke partij dan ook. Das is misschien een discussie voor een andere, voor een andere aflevering. Maar daar, dat bepaalt natuurlijk mede wat wij te zien krijgen op tv. Daar ja, wil ik wel even... ...heel kort kunnen we nog wel over ingaan. Van, uh, denk je dat... Uh, Denk je dat, daar die, dat die verantwoordelijkheid eigenlijk niet... Uh, bedoel, je, je zei iets over... Um, ja, dat. Daar, daar zit ik aan te denken. Jeroen Pauw. Ja. Daar had je, uh, voordat we de, de microfoon starten zei je daar nog wat interessants over. Ja, het, het is van de gekke dat al die NPO-presentatoren allemaal nog hun eigen BV'tje ernaast hebben. Ja. Waarin dus vaak evenementen georganiseerd worden met inderdaad toevallige gast die net gisteren aan tafel heeft gezeten. Dat is natuurlijk de complete belangen, belangenverstrengeling. En er zal nu iemand zeggen... maak het maar hard. Nou ja, je kan natuurlijk gewoon bij de Kamer van Koophandel... kan jij gewoon opvragen welke... kijk, ze doen het, omdat er natuurlijk die Balken norm is. Er mag maar... wat is het? 160, 170 ja, verdiend worden. Er is heel veel rot eigenlijk achter die... achter die uh, mediawereld. Ja, maar alle bonussen, alle extra's... worden met die BV verdiend. Ja, en dat is toch ook... daar wordt dan nooit over gesproken, maar... Daar dus zou we follow the money even op moeten duiken. <laughs> Dat zou een well, goeie of, uh, zijn. Ja. We, we, we, we, Arno Wellens. Arno Wellens inderdaad. Die hebben we natuurlijk ook in de podcast gehad. Die kan echt gewoon een winst- en verliesrekening en ook een balans lezen. Ja. Wat in dit soort gevallen inderdaad, het zeker, waar het ook BV's betreft, heel handig, heel handig ook is. Uiteindelijk is een medewerker van de NPO toch gewoon een ambtenaar. Laten we eerlijk zijn. Er zijn genoeg rellen van ambtenaren die... Oh ...bouw, ik noem maar wat een burgemeester die dan zijn tuintje heeft laten verbouwen... ...door een bevriend aannemersbedrijf, daar spreken we schande van. Terwijl iedereen bij de NPO mag zich naar hartelust kapot snabbelen... ...overal gaan draaien en dan heeft hij een artiest in de studio... kan je ook even bij mij op mijn feestje komen optreden, dan geef ik je 500 zwart. Ja, het is natuurlijk de mens eigen om allemaal dat soort handjeklap te doen... En dan is er wel een integriteitscommissie bij de NPO... en dan zijn er wel allemaal protocollen gemaakt... van hoe ze zich moeten gedragen. Daar ben ik echt blij met zo'n programma als Medialogica. Dat is het enige van... Want het is toch ook gek dat de publieke omroep... zichzelf eigenlijk nooit eens onder de loep neemt. Dat zou toch gewoon normaal moeten zijn. We hebben in Nederland toch ook de Belastingdienst... die controleert ons als burger. Nou, dat vinden we, dat vinden we normaal. Maar is de, waarom is er niet binnen de NPO? Ja, je hebt het Commissariaat voor de Media. Ja, Die ze dan wel eens wat, maar... Nou ja, ik ja, ik word er een beetje hopeloos van. Hey, uh, een beetje richting afronding misschien. Maar Wim, ja? daar, voordat we dat doen... Jij wilde nog een positieve noot kraken voor, <laughs> uh, voor Anne Fleur. Voor Anne Fleur, ja, dat, nou, dat, dat is onge ik vind, Heb je dat meegekregen? Dat, uh, en dat vond, dat vond ik wel een positieve ontwikkeling. Dat, het is tegenwoordig ook al verboden ook dat je op het moment dat je, dat je bijvoorbeeld rechts bent... dat je ook weer met iemand van de linkerkant praten... en ook weer andersom. Ja. Maar dat is allemaal maar een schande... want op het moment dat je iemand interviewt... heb je gelijk natuurlijk ook de opvattingen van, van iemand. Hè. Dat zie je bijvoorbeeld met, uh, uh, met, met Baudet... die bijvoorbeeld dan ook met zo'n Jer Taylor... Uh, uh, om de tafel zit. Dan heeft hij nog... nog hè, dan heeft hij verder ook geen uitspraak over gedaan... van nou, wat, wat, vindt, wat vindt hij daar nou van die opvattingen... Maar uh, Owe, uh, er werd toch gelijk al gezegd van nou, dus Baudet vindt alle, alle op bijna, uh, uh, ja, al die opvattingen. En dat vind ik wel het positieve van Anne Fleur. Dat die nu de, de uh, eindelijk heeft gezegd van nou, jongens, het maakt helemaal niet uit met wie je nou aan tafel zit. Wat is er precies gebeurd? Dat gebeurde vandaag. Nou, dat gebeurde dus inderdaad vandaag. Op een gegeven moment had zij een serie tweets, waarbij zij eindelijk zei: van jongens, laten we nou gewoon. Dat, dat, dat zelfs in dat Anne Fleur je gewoon zei van... Jongens, laten we gewoon normaal doen en laten we gewoon weer kijken van... Uh, het maakt niet uit met wie je praat in die zin. Het laten we in ieder geval gewoon met elkaar sowieso in gesprek blijven. Want je ziet wat er gebeurt op het moment dus dat je niet in gesprek blijft. Mensen die roepen maar dingen over elkaar. Mensen tonen geen begrip. Mensen luisteren dus ook niemand ook... Uh, uh, van ook niemand ook aan de andere kant, waardoor ze dus ook een beeld gaan creëren over de, over de, over de andere kant van het, van het politieke spectrum. Ja, doordat ze dus ook niemand praten, worden het ook steeds meer angstbeelden, vijandbeelden. Terwijl ja. op het moment dat je dat natuurlijk met elkaar praat, kan je het veel scherper discussiëren. En ik vind het wel goed dat, dat in ieder geval nu er wel wordt gezegd: van nou, laten we in ieder geval met elkaar het debat überhaupt voeren, laten we in ieder geval met elkaar ook in gesprek gaan, zodat je dus. Uh, in ieder geval al naar elkaars argumenten al luistert. En ook een soort continuïteit ook, in het debat hebt gelagen. Ja, en, nou, en dat er dus ook een debat is. Dat is misschien nog wel veel, veel belangrijker. En, dat, dat, en ik zie wel dat deze serie tweets... ...dat dat nog wel eens een, een soort van eerste aanleiding zou kunnen zijn... Ook ...om eindelijk weer uh, van dit politiek correcte gedoe ook af te komen... Ja. ...waarbij je gewoon eindelijk weer... Iedereen ook kan interview. En ik denk zonder dat je daar dus uh, de, de hele racisme, seksisme en noem dan maar op. Uh, Riedel weer, uh, weer te horen krijgt. Ja, wij als Batte Podcast. Uh, ja, nodigen ook heel graag gewoon. Um, linkse mensen uit. waarvan wij denken: van nou ah, ik ben het misschien met uh, veel tot uh, alle dingen <laughs> niet eens. Hoogstwaarschijnlijk. Uh, bijvoorbeeld met Rutger ben Ik ben het heel veel dingen ben ik het niet met hem eens. Maar ik heb respect met je. Respect oh, ja. voor je. En uh, uh, als ik dan al naar iemand van die kant luister. Dan wil ik wel naar de beste luisteren. En ik vind jou een van de beste. Uh, sterker nog, ik vind, ik vind het ben heel moeilijk van, van een Rutger Grootwassing, Dat wij dus eerst een complete aflevering over het GroenLinks verkiezingsprogramma van Amsterdam. Dat we dus drie kwartier lang dat programma eigenlijk hele grond, ja, grond en dat en dat je dan vervolgens ook nog de moed ook hebt om vervolgens naar ons te komen ja dat dat, verdient dat, dat, dat vind ik dat vind ik ja. en daar kan je we we uh, waren toen fel van toon maar ik vind het dan ontzettend gedurfd dat je dan wel komt opdraven en dat vind ik dat vind Echt. ik uh, dat dat, dat bijvoorbeeld iets, iets dat ik dacht van nou dit is meer een ja. dan waard. ja en ook bijvoorbeeld uh, Shout out naar Leo Lucas. van de, de wat oudere aflevering inmiddels die hadden we ook uh, en uh, ja, zijn er zijn nog wel meer mensen. We, we zijn ja, inclusief wat dat betreft. Ja, <lacht> ja. Ja, als je een, hoe links je ook bent, als je een goed verhaal hebt, en uh, dat bepalen wij natuurlijk. Als, als, als je een goed verhaal hebt en met ons wilt praten, ja, Anne Fleur mag ook komen. Absoluut, ja. Patrick. Mag ik nog één ding zeggen? Ja, nou, dat wil ik even. even vragen ja. zeg lekker. <lacht> um, waar, waar ik wel een beetje misselijk van werd, waar al die politieke partijen die zelfs op die VIRL. ...gingen reageren. Ging oh, ja. <laughs> ja, Dat is toch ja. van een niveau... ...dat je denkt, <laughs> jongens, hoe, hoe dom... ...denk je dat we zijn? We, we ja. weten dat de gemeenteraadsverkiezingen eraan komen. Dan gaan we, D66 wilde een verbod op grijp of wat staat het vooral? Achterlijke... Uh, hoe moet je hiermee? Ik zie je hoe liberaal de liberaal is. Ik, ik heb het niet gelezen, maar het verbaast me weer helemaal niks. Nee. Maar wie verzint dat? Dan is er een ja. of andere perschef die ook denkt, net als al die media... Ja. Oh, die trein komt voorbij, die trein komt ja. voorbij. Spring op die trein, roep iets. Maar, ja, dat, ja, wat die, zijn die verschrikkelijke politicologen? <laughs> ja. ik, ik word er zelf tot opgeleid. Ja. Dus ik weet uh, als geen ander hoe verschrikkelijk die mensen zijn. Maar kun je maar dat eens is, uitleggen? Hoe werken, hoe, hoe, wat zijn er voor die spindoktoren ja. die daarin ergens in een hoekje zitten. En, uh, en uh, eigenlijk de partijen als bedrijf behandelen. Ja. En kijken van hoe gaan we, scoren. Ja, ja, we gaan, ja. gaan scoren. Korte termijn denken, we moeten weer de tweets halen. We moeten weer... Bam ja. bam. Ja, maar dat, ja. Wat, wat blijft er dan nog over van... van... Nee van je serieus? Hij, ik, ik neem dan deze 60 kan ik dan sowieso ook niet meer serieus nemen. Uh, veel, veel van onze luisteraars konden dat niet. Maar dit is, dit ja. is weer uh, dit is hoofdstuk uh, miljoen-miljard in de in de reeks. Ja. Inderdaad. Ja, nee, daarom ben ik ook een groot voorstander wel van, uh, van die partijen die, die wat meer principe hebben. En daarom vind ik uh, om, om daar even terug te komen, ik vind Rutte wassing vind ik een, uh, ondanks dat hij ook wel met die met sommige relletjes mee wil doen. Um, hij is wel een man van wat meer principes en hè, laten verkleur zien. Je hebt meer aan hem dan aan een of andere D66-er waarbij je niet weet of je hem bij zijn kop gekond hebt. Ja, het, is, het is toch iets. Uh, hè, dat, het is allemaal run for the middle en uh, zoveel mogelijk uh, winst en als bedrijf behandelen. Maar het durft nog maar eens uh, voor, voor een principe te staan of zo. En dan, dan mis je maar uh, de trein. Ja. ja is er nog iets wat je wilt zeggen? Echt kwijt wel aan de luisteraar. Nee, dat, dat was wat me wel een het meeste dwars had. En, uh, nou ja, laten we elkaar ook een beetje steunen. Kijk, ik vind het, ik, het, doet me, het is het simpels als een like van jou, Jurriaan of zo... als ik weer iets over Voetbal Insight uh, neerzet of zo... dat ik het voor de jongens opneem. Dan zie zien dat jij het like denkt, zie je nou wel. Ik ben niet de enige. Ik zou dan ook iedereen die, die dit soort dingen... bijvoorbeeld niet zelf durft te twitteren... die niet echt stelling durft te nemen... Beloon in ieder geval, dat hoef, hoef ik niet te zijn, maar dat kan jullie podcast zijn, dat kan een tweet van iemand anders zijn. Beloon het in ieder geval met een like of met een retweet. Wees niet bang om dan ook aangevallen te worden, want ze gaan toch meestal achter degene aan die de discussie is, is gestart of die de, die de tweet heeft gepost. Maar vergis je niet dat één zo'n like... of een paar likes van tegenstander... of een paar likes van mensen die zeggen... wat fijn dat dit een keer geschreven is... net als die radio.nl-column... over de Gouden Radio Ring. Je moest dus weten van hoeveel mensen ik appjes krijg. He, dat dit eindelijk eens een keer gezegd wordt... ja, ik kan het niet zeggen... want dan ben ik mijn baan kwijt... of dan ben ik bang dat ik nooit meer aan de bak kom in Hilversum. Maar wat fijn. Weet je, dat, dat drijft mij wel... om gewoon dat soort columns te blijven schrijven. Dus, ja. Uh, uh, ja, ik bedel niet om die steun. Maar het is wel fijn dat die steun er is. Ook al, is die, al zijn het maar twee likes ten opzichte van 200 haat tweets. Die twee likes die, die zorgen bij mij ervoor dat die 200 haat tweets meteen vergeten zijn. Ja. Hey. Dat uh, is een mooie groep. Mooie Mooi ja. steun, steun elkaar ook. Ook in deze tijden: barre, ja. barre -bar tijden. Bar -tijden ja. Hey Patrick. Dankjewel. Super Super leuk, Patrick. Ja, graag gedaan. Ja, superleuke aflevering en uh, nou ja, aan de luisteraars. Tot de volgende keer hè.